11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. De wijnkenner neemt de proef op de som En is het architectuur of gewoon een ruimteschip daar op het dak? Het NN-Nationaal. Ik herhaal, het nos nationaal met Doran Meegens. Minister Asje ziet er niets in om ABN AMRO en SNS Reaal nu van de hand te doen. Vanochtend zei werkgeversvoorman Wientjes dat het kabinet in plaats van verdere lastenverzwaringen... en bezuinigingen beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen. Asje reageerde bij BNR Nieuwsradio afhoudend. Uh, als je vandaag de ABN AMRO zou verkopen, zou je er niet voor terugkrijgen wat we ervoor hebben betaald. Dat moet je niet doen. Dat zou Wientjes ook niet bepleiten. Als je wel een goede prijs krijgt, dan kun je het doen... Het probleem is, het helpt ons niet uh, tegen het probleem... dat we als overheid veel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. ABN AMRO zegt in een reactie dat de staat als aandeelhouder... gaat over een eventuele verkoop. Tom van Gerrit Salm zei eerder dit jaar... dat de bank op zijn vroegst in 2014 naar de beurs wordt gebracht. De politie gaat vaker over op kortere alcoholcontroles die snel te verplaatsen zijn. Door Twitter en Facebook zijn grote controles zinloos, zeggen politiekorpsen. Via sociale media waarschuwen automobilisten elkaar voor controles op de weg. En daardoor rijden bestuurders met een borrel, te veel, een blokje om. En heeft de politie het nakijken. De politie houdt zelf ook de aankondigingen op sociale media in de gaten. Op het moment dat uh, zo'n controle wordt aangekondigd, dan, uh, dan gaan we weg. Maar wat we ook uh, vaak doen is dat we in de omgeving van de grote controle ook kleinere controles uh, uitvoeren. Waardoor de omrijders uh, mogelijk uh, toch uh, weer bij een alcoholcontrole terechtkomen. Het gaat slechter met Nelson Mandela. Zijn gezondheidstoestand is verder achteruit gegaan... zegt een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Suma. De 94-jarige Mandela ligt al bijna drie weken in het ziekenhuis. Suma heeft vanwege de slechte gezondheid van Mandela... een bezoek aan Mozambique afgezegd. In Portugal ligt het openbaar vervoer stil door een 24-uur-staking... waartoe de twee grootste vakbonden hebben opgeroepen. Bonden staken tegen het bezuinigingsbeleid... dat volgens hen geleid heeft tot een recordwerkloosheid en de grootste economische crisis sinds de jaren 70. De bonden willen met deze vierde algemene staking in twee jaar... de regering onder druk zetten om het beleid te veranderen. Ze eisen dat er een einde komt aan de bezuinigingen. Het weer in het zuidoosten, nog even zon. In de rest van het land is het bewolkt. Vallen buien, geleidelijk volgt meer regen, vooral in het noordoosten. Het wordt 13 tot 16 graden bij een stevige noordwestenwind. De Rotterdamse haven weert walvisvlees. Straks in de Gids.fm.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 met Felix Meurders. Goedemorgen. Het zijn de laatste jaren bijna bekende Nederlanders, wijnkennis. We fietsen zelfs om voor hun aanraders. Maar nou blijkt het onderzoek dat ze helemaal niet zo goed kunnen proeven. Toch is wijnrecensent Nicolaas Kleij zo moedig om hier zo wat wijnen te testen. Van een kattenverjager in een tuin verderop kun je best last hebben, en dat is ook te horen. En architectuur, het kan natuurlijk niet altijd blijven zoals vroeger, maar gaat het nu niet wat te ver met al die moderne uitbouwen aan historische bouwwerken. Geveltoeristen kunnen altijd bij mij terecht. Surf naar gids.fm. De Rotterdamse haven heeft reders en containerbedrijven opgeroepen geen walvisvlees meer over te slaan. Maar dat is niet het enige positieve nieuws uit de havenwereld. Aan de telefoon heb ik Ties Schelkes. Hij is woordvoerder van de Rotterdamse haven. Meneer Schelkes, goeiemorgen. Goedemorgen. Dat walvisvlees. Waarom die oproep om geen walvisvlees meer over te slaan? Over te laden van het ene schip in het andere. Ja, de haven wil een duurzame haven zijn. En. Uh maatschappelijk betrokken. En als je dat dan bij elkaar brengt, uh, dan weet je gewoon dat je, dat, dat je, dat, uh, dat je zo'n oproep kan plaatsen. En er was ook druk van natuurorganisaties, hoorde ik. Klopt dat? Ja, natuurlijk. Maar dat is, uh, dat is ook logisch. Ja, maar daar bent u dan zeer gevoelig voor? Nou, in, we in, wezen, in wezen natuurlijk niet, want er, er zijn heel veel ladingen die in Rotterdamse haven binnenkomen en wij, wij, wij, wij proberen alles zo efficiënt mogelijk door te voeren. Dat is onze taak. En wat er in die, in die, in die containers zit, in wezen, in wezen weten wij dat niet. Alleen als het gevaarlijke stoffen zijn. Nou, hoe weet u dan dat er wel vlees wordt aangevoerd en overgeladen? Ja, er is al een paar weken consumatie over. Vandaar dat wij zijn gaan beraden van wat we hiermee moeten doen. En het is natuurlijk een beetje moeilijk om te zeggen van uh, de vinger op te steken van jongens, walvisvlees dus mag niet. Want er zijn natuurlijk wel allerlei andere discutabele ladingstromen door de haven. Eh, ik, ben, ik hoef maar te verwijzen naar uh, kleding uit Bangladesh. En dat gaat ook gewoon door? Gaat gewoon door. Daar kunt u niet van zeggen, dat doen we niet meer. Nee, maar dit is een be beheersbare ladingstroom. Het gaat niet om heel erg veel containers. We kunnen het ook niet verbieden. We kunnen alleen de vinger opsteken en zeggen van jongens... laten we eens met elkaar gaan praten over of dit niet op een andere manier kan. Hier in Nederland uh, staan we niet uh, welwillend tegen walvis geweest. Dus moeten we, zouden we daar wel iets mee kunnen doen. Maar het gaat dus om een zeer bescheiden lading. Om hoeveel containers gaat het dan? Enkele tientallen. Oh. En die komen niet in Nederland, hè. die komen hier in de douaneplein. Douane, uh, uh, ja, uh, die, die komen eigenlijk niet Nederland binnen, die komen hier aan de wal en die worden weer naar ander, naar, uh, ver, uh, vervoerd naar een ander schip. En dan gaan we in grote, in grote containerschepen naar, uh, naar Japan of het Verre Oosten. Heeft u oproep wel wat opgeleverd, weet u dat? Nou, vooral heel erg veel persvragen. <laughs> en uh, ja, de rest, dat, dat, uh, dat gaat intern natuurlijk, is over gesproken natuurlijk ook met de rederij, de betrokken rederij. En de rederij, hoe heeft die gereageerd? Ja, dat moet je echt de, re de rederij vragen. Maar hebben ze gezegd van we gaan het niet meer doen via, via Rotterdam, we doen het nu via Southampton, ik noem maar wat. Nou, dat laatste zou kunnen. Ik heb daar heb ik geen, dat weet ik niet. Vandaag gebeurt er ook iets anders in de haven. En dat uh, wordt ja. het nieuws over die walvis een beetje ondergesneeuwd. En dat heeft alles te maken met een schoner milieu. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, vandaag uh, maken we dus bekend dat we, dat, we, dat we binnenvaart kunnen laten LNG tanken, gas tanken. En dat is een belangrijke stap om uh, uh, de overstap te maken van stookolie naar uh, LNG, uh, gas, uh, voor binnenvaart. En dat is uh, beduidend schoner. Want het is de bedoeling dat schepen uiteindelijk op gas gaan varen. Hoeveel schepen gaan er binnenkort op gas varen? Het is het kip en het ei verhaal. Hè. Je, je moet eerst zorgen dat de wetgeving is aangepast. Dan kun je zorgen dat er, een, uh, dat er, een, uh, dat er uh, tankstations komen. En vervolgens uh, kunnen die schepen daar gebruik van maken. Inmiddels zijn er al wel schepen. Shell die heeft al uh, pas alleen nog een, uh, een schip in gebruik genomen. En die gaan na de zomer nog een tweede schip in gebruik nemen. We vermoeden dat we dit jaar nog zeven schepen op de Rijn gaan varen uh, uh, met LNG. Dus het, uh, het, het hoort tijd dat we, die, dat, we die, dat, we die, dat we die wet aanpassen en het hoort tijd dat we zorgen dat er hier stations komen. En we verwachten ook wel dat, want er is wel, er is al wel vraag naar of aanbod. Dat uh, zijn al uh, ondernemers geïnteresseerd. Alleen, we hadden nog niet de wetgeving klaar. En die is vandaag, uh, of die is 1 juli gereed gekomen, volgende week dus. Maar vandaag laten we zien aan uh, de diverse partijen hoe dat in zijn werk gaat. Ja, hoe en, gaat het uh, in zijn werk? Want er is kennelijk nog geen gaststation. Hoe werkt dat dan? Ja, met het pluk. Dus we hebben een, uh, in de CNHAVE, in de Botlek, hebben we, een, uh, hebben we een stuk haventrein een gereserveerd voor, dit, voor deze ladingstroom. Uh, dus, uh, de, de, de druk komt uit België, uit Zeebrugge, helemaal hier naartoe om het schip te voorzien van, uh, van LNG. Een vrachtwagen vol LNG, die komt daar om die schepen te voorzien van al dat gas. Ja, dat is, dus een, dat is geen ideale uh, omstandigheid. Maar ja, wat ik al zei, het is het kip en het als je hier, als je die lading Als je die brandstof niet kan aanbieden, dan zullen die schepen ook niet komen. En uh, daarom is het blij dat de grote partijen zich er hier ook mee gaan bemoeien... en dat er inderdaad faciliteiten komen. En minder en uitstoot het, uh, natuurlijk daardoor, of niet? Ja, dat is natuurlijk het uh, uiteindelijke doel. Maar het is ook goedkoper uiteindelijk voor de binnenvaart om op wel te varen. Is er een streef, uh, streefgetal, een percentage? Nou, vorig jaar toen is het uh, vanuit het stadhuis bekendgemaakt... dat het ging om 2000 per, per 2015 om 500 trucks, 50 zeeschepen en 50 binnenvaartschepen per 2015... Dat zijn een beetje uh, erg uh, scherpe getallen, zou ik maar noemen. Daar wil ik me niet aan wagen. Maar ik ga wel uh, dat we dit uh, tot 2020: dat we uh, toch een aanzienlijke stroom binnenvaartschepen al, al gaan tanken. En dat we ook op dat moment, uh, in die tijd uh, zeeschepen kunnen laten tanken hier in Rotterdam. En de dus uitstoot van LZ... CO2 kan dan worden gereduceerd? Met hoeveel procent ja. ongeveer? Daar heb ik geen verstand van. Nee? Sorry, nee, absoluut niet. Jammer. <laughs> ik, zit, ik zit in de haven. Hè. Ja? Nou, dus het, het, de uitstoot wordt aanzienlijk minder, maar hoeveel, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik ook zeggen. Maar komen er, is, is het dan op, de, op lange termijn de bedoeling... dat er in de haven langs de rivier gasstations worden gebouwd? Tankstations, ja. Zoals het nu ook is, uh, we noemen dat bunkerstations overigens. En uh, inderdaad, wij verwachten al dat dit jaar dat we goedkeuring geven... aan zowel Rotterdam als Dordrecht, dat is tegenwoordig ook de Rotterdamse haven... dat daar twee uh, LNG-tankstations tank, uh, komen. Bunkerfaciliteiten noemt u dat? Bunkerstations, dat is een Rotterdamse woord. Ties Gellekens van het havenbedrijf Rotterdam... over het weigeren van walvisvlees en het vader op gas. Hartelijk dank. Mooie synergie. Bedankt, hè. Dag. De gids .fm. De zogeheten tuinwachten of kattenverjager blijft de gemoederen bezighouden. Eerder al berichten vroege vogels dat de hoge pieptoon... die het apparaat produceert om katten uit de buurt te houden... niets uithaalt. Dat wil zeggen bij de dieren... Maar bij mensen kan dat anders uitpakken. Zo heeft Roland van der Hoek uit Drachten last van oorsuizingen. Veroorzaakt, zegt hij, door de tuinwachten. Hij voert een verbeterde strijd om kattenverjagers voorgoed het zwijgen op te leggen. Verslaggever Robert-Jan Booy gaat bij hem langs. Hallo, Hallo Robert-Jan. Ja, hoi. Daar zijn van, we. we zijn kom verder. Ik hoor nog niks. Hallo. Hallo, ja, ik hoor nog niks. Hoor je nog ik niks? Ik heb nog nergens last van. Nee, hè? Aan pieptonen bedoel ik eigenlijk. Ja, nee, nee, nee. Ze zijn hier ook binnen, dus dan uh, houdt de geluiden wel tegen. Ja, maar buiten ook niet. Nee, klopt. Ze zijn gelukkig nu even tijdelijk weggehaald. Ach. Dus uh, zolang wij de katten binnen houden, uh, blijven we vrijwaard van pieptonen. Is de pieptoon nog te reproduceren, of moet het dan bij de buurvrouw zijn? Nee, kunt, uh, Die... hier, uh, ik, heb, ik heb hier allemaal uh, leuke boksjes. Oh, boxes. zelf ook het boksje. Ja, een heel klein apparaatje, 140 decibel. Maar dat is, uh, dit is hem. Wat een dikke stapel paparazzen. Ja, ja. Wat is het allemaal eigenlijk? Ja, informatieverzoek over, uh, over ook uh, klachten bij de gemeente zijn binnengekomen... Uh, na aanleiding van de kattenverjagen. En zijn er zijn ook gemeentes die hebben gehandhaafd hierin. Je bent er volop mee bezig. Klopt. Ja, de reden waarom ik het gedaan heb... is uh, drie jaar geleden als postbode kwam ik zo'n ding tegen op de route. Ja. Kwam ik elke dag langs en daarna kreeg ik hevige oorshuizen. Dus dat betekent dat de pieptoon blijft hangen tussen je oren. Hm. En dat is voor mij de reden geweest... Uh, ja, om hier actie tegen te voeren, want uh, hier is ook heel veel onbekendheid mee. En de regelgeving in Nederland is uh, hierin niet uh, goed adequaat in voorzien. En dan gaat het van de reclame tot uh, diverse gemeenten? Ja, klopt. En, en ook uh, universiteiten, uh, KNO-artsen uh, aangeschreven. Ook internationaal is het uitgezet door een wetenschapsjournalist. Zeg, wat horen wij? Een miauwtje op de achtergrond? Ja. Hier <laughs> heb je er eentje? Ja. Ja, dit is uh, Max. Een zwart neusje. Een zwart neusje. En een hele lieve kat. Dat nu binnen blijft. Ja, ja. Vanwege de deal met de buurvrouw. Ja, klopt. Uh, ja, maar zoals u ook wel eens graag naar buiten wil, wil de kat ook wel eens naar ja. buiten. En ja, we houden zoveel rekening met elkaar natuurlijk. En, uh... De buurvrouw heeft gezegd van nou, ik zet die dingen uit als jij de kat er maar binnen houdt, ja. Maar die poepen in de tuin en zo zeker. De ja, katten... dat is vies hè. Dat uh, is niet echt. Een... Ja, nee, dat kan wel heel dus wel lastig zijn. Netjes, die, poepende, uh, ja. die, die, die, die poepende kat die ja, de hele de tuin vol schijten. Dat is ook wel ja. even... Uh, ja, hè? ze doen het niet netjes op het toilet zoals wij dat doen. Uh, ja, nee. Dan, uh, nee, nee. Misschien kun je ze het leren, maar... De nieuwsgierigheid wordt nu op de proef gesteld. Ja. Zouden wij toch even kunnen luisteren op de een of andere manier? Dat je ja, hem even ja ik, ik zal hem even uh, aanzetten. Klein uh, groen kastje is het dus. Ja, ja met een sensor twee, erop. Twee knopjes. Uh, het gaat af op beweging, dus is een blaadje van een boom uh, valt uh, als u langs loopt. Dan ziet dat apparaat u ook voor kat aan. Op een paaltje, je kan hem zo, een uh, sensortje, wit sensortje, je kan hem zo ja. in de tuin zetten. Ja. Nou, ga je gang. Ja, ik, uh, als u hem even wil aanzetten, dan uh, doe ik even de vingers in de oren. Oh, Want ik, ik wil dat geluid, uh, kan ik niet verdragen. Uh, wacht even, Zo, uh, hoe moet zit... ik hem aanzetten dan? Uh, met de knop. en een, uh, knop? Links, standje 5. Standje 5? Ja. Ja. En de sensorknop ook even helemaal voluit. Ja. En dan even met de handen ervoor langs. Kan het ook schadelijk voor mij zijn eigenlijk? Of, uh... Ja, ik... ik uh... Dus dat kan mijn gehoor dan voorgoed beschadigd zijn? Ja, ja, dit is 140 decibel. Dus uh, je moet wel minimaal een heel grote afstand van het uh, apparaat houden. Je maakt me wel een beetje bang, eerlijk gezegd. Uh, nee. Ik hoor nog niks. Hij dat, staat aan. Ja, dat is hem. U hoort hem? Ik hoor een klikje. Ja. Dat is het. Ja, nu gaat hij aan. Oeh. Nou. U hoort alleen het klikje, maar ik hoor een hele felle pieptoon. Uh, dat gaat was door merg en been. Ik moet zeggen dat ik... Uh, Weinig hoorden. Hoe ouder u bent, hoe minder hoge tonen je hoort. Dus, het is, uh, dus dat is. Uh, hè? Dat, uh, dat, is, dat is, daar heeft daarmee uit te staan. Want dat is het lastige. Ja. Er wordt van alles geconstateerd, ook door deskundigen. Ja. Maar er valt geen vinger achter te krijgen, omdat de ene wel last van heeft en de ander niet. Klopt. Ja, en dat is ook het lastige aan deze situatie. Uh... Maar je bent niet de enige. Nee, gelukkig dat niet. Dat staat vast? Dat staat vast. In België, een verbod zelfs. Dus. Ik hoop dat Nederland hier ook in meegaat. Uh, en de goede varianten met alle hè, die goed zijn waar ik geen last van heb... dat mag van mij gewoon goed zijn. Maar heb je signalen dat het ook elders in Nederland dan overlast oplevert? Ja, gemeente Terneuzen, uh, gemeente Zandvoort, uh, Het Beeld... daar is het ook nog actueel, uh, ja. die hebben ook gigantische last. Die horen het zelfs ook binnen in, uh, in uh, hun woning... Maar mensen, ik denk dat mensen net als ik geen gehoor krijgen ja. en uh, niet weten wat ze daar moeten doen. Maar je gaat door met de strijd, ja. het zo te zeggen. Ja, eigenlijk wil ik het ook wel een beetje loslaten van. nou ja, ik heb alles gedaan wat ik eraan had kunnen doen. En... Maar dit is een waarschuwing van mensen: pas op, koop niet zo'n apparaat. Ja. ja, omdat het ook de, de, de gehoorbeschadiging is onomkeerbaar, dus je kunt niet meer uh, dat herstellen. Ja. Dus als je eenmaal die schade hebt, dan is het blijvend. Uh, en de fabrikant van dit product is ook nog eens een keer geheim. Dus dan denk ik van, nou, hè, het is een made in China. Een made in een, China, zie ja, ik Ja, een GD-import, dat is dan de importeur nou. in Frankrijk. Ja. Hoed u voor de tuinwachter? Ja, hè, en ook in de regelgeving met uh, apparaten in de tuin over het algemeen... is er geen uh, geluidsnormeringen vastgesteld. Wel bij ja. bedrijven trouwens, daar hebben ze wel goede regels voor. Dus als een bedrijf, hebben ze ook tegen mij gezegd... als die ja. dat in werking zou staan, ja. dan is het gewoon uh, niet toegestaan. Het beheers je leven, volgens mij. Ja, nu op dit moment wel. Ja. Ja. Klopt. Nou, veel sterker de komende tijd. Ja, dank u wel. En ik zie dat de kleine tijd lekker met de kat aan het spelen is. Ja, ja. Ja, die is helemaal gek op. En die is voortdurend binnen, dus dat is ook wel weer gezellig. Ja, dat is ook zo. Ja. De een wordt het wel, de ander niet. Dat is nou precies het lastige van die kattenverjagers. En bovendien ontzettend park het rijkt maar tot 15.000 hertz is maar de vraag of u het thuis gehoord heeft. Roland heeft inmiddels ook een brief geschreven aan de Tweede Kamer... of er een verbod kan komen op die dingen. U bent in ieder geval gewaarschuwd. Ik heb ooit eens gezegd Paul Simon, met Geesland. The Mississippi Delta was shining like a national guitar.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 In 1986, Graceland was een revolutie Paul Simon met, met, met een album dat hij heeft opgenomen in Zuid-Afrika met allerlei Zuid-Afrikaanse artiesten een album dat ook direct werd gezien als omstreden, gezien het feit dat toen nog de culturele boycott uh, was afgeroepen over Zuid-Afrika vanwege de apartheid, maar het blijft mooie muziek, Dit was het tweede nummer uitgebracht ook als single een tijdje later kijk, wijn bestaat voor 80% uit druiven en de rest is uh, hout, geloof ik daar kun je dan allemaal ingewikkeld over doen. Met decanteren en walsen in het glas voor een ronde kaneelafdronk. Allemaal onzin. drijven En punten op. Sessa. Een fragment het koefnoen over het proeven van wijn. En misschien staat deze sketch veel dichter bij de werkelijkheid... dan we allemaal denken. Want uit recente onderzoeken blijkt dat recensenten... minder goed kunnen proeven dan ze denken. En als dat zo is... Hoe weet dan een simpele huis, dan een keuken drinken... wat hij moet aanschaffen? Nicolaas Kleij, hij is doorgewinterd wijnrescent. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Kleij, u bent zo'n kenner. Wat proeft u dan wat ik niet proef? Uh, het zit er voornamelijk in dat ik heel veel meer geproefd heb. Want je hebt mensen die wat beter ruiken en wat slechter ruiken... maar met de gemiddelde neus is het verder gewoon... iedereen kan leren wijn proeven en het is gewoon een kwestie van veel doen. Want zeggen dat een wijn beter of slechter is dan een ander... heb je vergelijkingsmateriaal nodig... En hoe meer vergelijkingsmateriaal, hoe beter je dat kunt zeggen. Nou las ik ook dat je het niet te vaak moet doen op een dag bijvoorbeeld. Want anders dan uh, loop je over. Dan weet je niet meer, uh, althans je hersenpan niet meer, wat die reukorganen waarnemen. En ook dat merk je weer met hoe meer ervaring, hoe meer je aan kan. Want ik geef wel eens een proeverij en dan bij de vierde of vijfde wijn zegt iedereen van... nou ga ik alle smaken door elkaar halen. En ik heb zelf een keer een koffieproeverij gedaan en had ik precies hetzelfde. Maar ik ben nu bezig aan de nieuwe omfietswijngids. En dan moet ik er toch gemiddeld 60 uh, per dag halen. U doet dat voor de supermarkt. Hè? Wij uit de supermarkt en dan moeten wij voor omfietsen. Want dan is een wijn van 3,29 euro bij de Aldi bijvoorbeeld in één keer een fantastische wijn. Of een wijn van 6,59 euro bij de Albert Heijn moet je dan toch echt gaan kopen. Toch blijken wijnproeven uh, zoals u, blijken inconsistent te zijn. Slechts 10% is consistent. Bij blindproeven kunnen ze nog een normale wijn en een Grand Cru niet eens elkaar houden. Ik las het, ja. Hoe kan dat? Omdat het toch heel moeilijk is. Je kunt ten eerste natuurlijk altijd wijnen zo neerzetten... dat iedereen in de war raakt. En ten tweede duurder is niet altijd beter. Want je betaalt ook voor de naam. Ik bedoel, champagne is altijd duur. En ten derde, er zijn zoveel druiven en die smaken... Als je de wijn vermaakt, maakt, elk jaar weer anders. In elke grond anders. Als ze het heel warm hebben gehad, is het weer een ander soort wijn. Het ligt eraan wat de wijnboer ermee doet. Dus het is nou, bijna een oneindige hoeveelheid dingen waar je uit moet proeven. En dan kan het uh, behoorlijk misgaan. Hebt u het ook wel eens? Met vrienden? Ik heb een blindproefclubje uh, en we kunnen enorm misgaan. Dus ik zeg altijd, blindproef is vooral heel goed voor je bescheidenheid. En dan blijkt ook dat u geen concru van een normale wijn kan onderscheiden. Uh, ja, nu ga ik straks natuurlijk gigantisch op mijn bek. Maar als een gewoon, zeg, uh, Grand Cru Bordeaux en echt een goeie en een simpel Bordeaux'tje. Ja, ik heb toch wel het idee dat ik dat wel zou kunnen. Vanochtend hebben we twee flessen wijn uh, gehaald. Eentje bij, nee, dat vertel ik niet. En de andere bij, dat zeg ik ook niet. Nee, heel goed. Maar de ene heeft een schroefdop en de andere heeft een kurk. Dus ik zou zeggen, die met die kurk, dat is de dure wijn. Meestal nog wel, ja. ja. Het is nergens voor nodig. Maar ja. de producenten hebben toch het idee... bij chique wijn willen mensen een, een heuse kurk. Maar ik wil u waarschuwen... onze redactie is slim. Ja. <laughs> Dit zou een valstrik kunnen zijn. Daar staan de twee flessen. Geheel en al mm. afgedekt, qua etiket. Er is ook verder geen enkele herkenning mogelijk. Als u ze even ontkurkt... en even voor ons wil gaan proeven... dan weten wij of we straks te maken hebben met een wijnresensent van... Uh, Enige aluwe, of dat het hier gewoon gaat om Nicolaas Klei uit Amsterdam en Omstreken. Hij wordt nu met de neus in het glas gedoken. U kunt meekijken op degids.fm. Nog een keer een beetje geroerd. Het glas. Zodat die wijn. En dan wordt er eindelijk wordt er geproefd. Een volle mond. Tussen de wangen. Ja, ik kan met nog meer vieze geluiden om het leuker te maken. Maar, en er is jammer genoeg geen spuugbakje, anders hadden we nee, ook nee, nog nee, dat vieze het, gepland staat. Maar er staat daar een, een plastic bekertje. Nee, dat was meer voor de vieze geluiden. Oh, over ja, goed. Normaal gebeurt dat, hè? En dan wordt er ook meestal een stukje brood tussen het proeven door. Nou, dat doen sommige mensen, maar dan staat je smaak eigenlijk weer op neutraal. En nu begint hij. het is de eerste vorm vandaag een beetje aan wijn te wennen, dus nee, liever niks tussendoor. Het eerste wijnglas, dat was wijn uit de fles met een schroefdop. En dit is die met de kurk. Het eerste wijn, wat, wat was dat voor wijn? Enige idee? Uh, ik zou zo zeggen iets Merlot-achtigs uit Chili. Okay. Keurig, maar niet sensationeel. De volgende. Hoe wordt weer met de neus in het glas gedoken. Een heel verschil, want deze heeft een portie hout gehad van hier tot Gunder. En meestal zijn ze dan duurder. Ja, maar het hoeft niet altijd beter te zijn. Want... Ondertussen doe ik gewoon koffie. Het smaakt niet zo goed. Een beetje automatenkoffie lijkt mij, deze. Dat is inderdaad ook een hele kennis. Wat vindt u? Ik denk dat die duurder is omdat ze simpel dat hout er tegenaan hebben gegooid. En ja. houten tonnen zijn duur, dus... Maar verder is het eigenlijk grofweg dezelfde met een randje hout. Het is niet heel veel verfijnder of bijzonderder. U hebt gelijk. Kijk. De laatste wijn was de dure wijn. <lacht> Kunt u ze even ontlabelen, zou ik maar zeggen. Onze labels eraf halen. En dan kunnen we kijken of het inderdaad een Merlot was, die eerste, bijvoorbeeld. Uit Chili. Dit is nummer twee met de... Portie hout. Wat is dat? Rioja, crianza. Dat is het woord voor beetje hout, maar dat het ook nog erger kan. 2009. En hij heet de kathedraal. Oh ja. Wat kost hij in de winkel? Uh, het is van 10, 12 euro, schat ik zo. 10 euro. Een goedkoper dus. En deze? Uh, kijk. En dat is de Vina Baida uit Campo de Borja. En die kost volgens mij iets tussen de 3 en 3,50 bij diverse supermarkten. 2 euro. Ja. Volstrekt geen merlot in, maar ik kon het tenslotte ook niet allemaal goed hebben. Anders Moet wordt je het trouwens zo flauw. wijn altijd ergens bij drinken? Dat wordt wel gezegd hè, door mensen. Ja, ik word zelf altijd heel wantrouwend. Dan zeggen mensen van ja, maar het is echt een eetwijn... En dat klinkt alsof, ja, het is nu niet te zuipen... maar als je er maar genoeg bij eet, dan wordt het wel wat. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Wijn moet lekker zijn. En soms kan het dan met eten erbij nog lekkerder zijn. Maar de eerste plicht van een wijn is toch gewoon lekker wezen. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat het proeven van wijn... weer afhangt van welke muziek je erbij draait. Ja. Bijvoorbeeld deze. Dan smaakt die wijn weer totaal anders... dan wanneer bij... je een Bach-kantaat <laughs> Dit ja, is Jimi Hendrix. Zelfs een keer een onderzoek gedaan met wijnachtergrondmuziek uh, in de supermarkt. En bij Duitse slakers gingen mensen meer Duitse wijn kopen. Ik <lacht> weet niet of dat nou echt waar is, maar het klonk leuk. Maar dat het invloed heeft natuurlijk. Ik kan niet proeven als er bijvoorbeeld de hele tijd muziek op staat. Nee. Dat Hoeveel wijn proeft u in de week? Het wisselt, maar nu in uh, omfiets tijd moet ik een gemiddeld 60 per dag halen om een 3000 voor 1 september uh, af dat te is hebben. Maar dat is toch gewoon niet te doen, 60 per dag? Dat nou, klinkt meer dan het is, want het kan in 3 keer twintig met een ruime pauze ertussen, dus... Je wordt nog wel gegeten, maar hoe laat begint u s'morgens? Een uur of half tien. Dan al aan de wijn? Ja. Maar dat is niet doorslikken waarschijnlijk. Anders had ik hier ook niet meer gezeten, denk ik. Dus, uh... En er is veel bocht tussen, dus dat, dat is N meteen weg. Veel minder bocht dan vroeger, maar nog wel een enorm percentage ja, grijze muizenwijn. Je zegt van ja, het is technisch correct, maar blij word je er nou ook niet van. En hoe kan het dan? Want die inkopers van de supermarkt... die zullen er toch ook wel verstand van hebben, of niet? Ja, maar er zijn toch ook veel of bijna iedereen die zeggen van... ja, we moeten toch ook wel een aantal wijnen voor een heel bescheiden prijs in de winkel hebben. En als je het slecht doet, dan heb je dan slechte wijn. En als je het goed doet, dan heb je best wel aardige wijn. En wat is uw lievelingswijn, meneer Klein? Dat je zegt, van, nou, die, die zou ik nou eens aanraden voor deze zomer. Mooi beer. Voor deze zomer warm. zeg ik altijd, want de vraag is van gut, wat is de trend? En dan zeg ik, je moet geen trend drinken, maar lekkere wijn. En ik roep al jaren koel rood. En dan schrikt iedereen bij het idee dat rood ook koel cool kan. Maar lichtrood, dat zit behoorlijk dicht bij uh, rosé. En dat goed koel. Cool. Heerlijk. En als je toch wit wil drinken, en dat is al een beetje een trend... Grune veldliner uit Oostenrijk. De Oostenrijkse druif. Ja. En die gaat er goed in. Ja, de gemiddelde kwaliteit is zelfs zo dat het bijna altijd uh, lekker is... als je zomaar een grune veldliner uh, bestelt. En er zitten een aantal echt lekkere bij met leuk veel... net wat verschillen van streek tot streek en wijnboer tot Ik wijnboer. Die heb vorige week gekocht en die was een beetje moeserend. Zo'n heel klein... Ja, heel klein zat erin. ja. ja. Lekker. Ik heb net wat extra pit en frisheid. Dank u wel. En succes met het proeven van die 60 wijnen per dag. Nicolas ja. Kleij. Het is half twaalf geweest. Dit is Radio 1. Hier is Dorot Megens met het NOS Journaal. Steeds meer zelfstandige pakketbezorgers leggen het werk neer. Hoeveelheid pakjes in de distributiecentra van PostNL neemt snel toe. Staking begon maandag in Amsterdam. Gisteren kwamen daar Katwijk en Amsterdam Noord bij. En vandaag hebben ook bezorgers in Utrecht, Zaandam en Wateringen het werk neergelegd. Zorgers zijn het niet eens met de lagere tarieven... die PostNL wil betalen voor de bestelling van pakketten. Volgens PostNL is het logisch dat het tarief per pakje daalt... nu er dankzij aankopen via internet meer pakketten worden bezorgd. Minister Asscher ziet er niets in... om nu al ABN AMRO en SNS Reaal van de hand te doen. Vanochtend zei VNO-NCW-voorman Wientjes... dat het kabinet in plaats van verdere lastenverzwaringen en bezuinigingen... beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen... Als je zei bij BNR dat je er vandaag niet voor terug zou krijgen wat er destijds voor is betaald. En het gaat slechter met Nelson Mandela. Zijn gezondheid is verder achteruit gegaan, zegt een woordvoerder van Zuma, de Zuid-Afrikaanse president. De 94-jarige Mandela ligt al bijna drie weken in het ziekenhuis. Sinds het weekend is zijn toestand kritiek. Het zijn de hoofdpunten. Er is wel wat dat doet, op de weg. En Wijmansna Zwaan bericht vanuit Den Haag. Ja, dat is op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Best staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is gedicht met Felix Burders. Zometeen moet er minder modern gebouwd worden in historische binnensteden. En wat heb je aan een sloopregeling voor oude auto's? Er is die weer eens vaker gedraaid, maar ze zijn er gek de tops. En if I were a carpenter. Guy, Schuit die houdt altijd de aan en afkomstingen van deze plaat nauwgezet bij. En ze dus nu en dan zeg ik wat fout. In dit geval probeer ik het goed te doen. In 1966 is dit nummer geschreven door Tim Harden. Toen hadden de Four Tops een hit met Reach Out, I'll Be There. En in 1968 namen ze dit nummer op, If I Were A Carpenter, waarvan komt. De Gids. FN. De gemeente Den Haag stelt een sloopregeling in voor oude auto's. Per 1 juli kunnen auto-eigenaars een bonus krijgen... als ze hun vervuilende auto inruilen voor een zuiniger model. En die bonus kan oplopen tot maximaal 3.500 euro. Het gaat dan om benzineauto's van voor 1991 en diesels van voor 2005. Autospecialist Wim Oude Wering, Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een goed idee? Maar, ik ben er niet uh, echt uh, helemaal stuk van. Het, uh, het is natuurlijk wel zo dat je op die manier uh, mensen verleidt om een auto eerder van de hand te doen. En uh, wanneer die auto inderdaad uh, door, door, zijn, door zijn technologie uh, achterhaald is qua, qua uitstoot, dan kun je die auto van de weg halen. Maar het gaat om, om uiteindelijk uh, kleine aantallen. Men verwacht dat het er hooguit 1500, 1800 wordt als die regeling weer afloopt. Uh, en Den Haag heeft het in het verleden in 2008 ook al gedaan. Toen hebben ze 6000 vervuilende auto's op die manier van de weg gehaald. En het kan een stimulans betekenen voor de, voor de verkoop van nieuwe auto's. Maar of dat nou gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. En het kan natuurlijk ook betekenen dat mensen die buiten Den Haag wonen in één keer balen en denken ah, ik woon nog maar één kilometer vandaan, mij, mij gebeurt het niet. Nou, het is heel discriminerend natuurlijk, want met name in Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar zit een pal aan Den Haag vast. En uh, je zal maar net uh, één straat verderop wonen, woon je niet in de Haag maar in Rijswijk en dan mag je niet meedoen. Het kan natuurlijk ook een beetje uh, oneigenlijk gebruik in de hand werken... dat uh, een auto even op naam van een tand in Den Haag wordt gezet... en dat op die manier het geld wordt gevangen. Um, de RAI die ziet dat wel zitten, de uh, Vereniging van, van uh, Importeurs... maar een, uh, een, groot, uh, een groot resultaat zal het niet opleveren. En in Duitsland was het wel een succes. Er zijn veel nieuwe auto's verkocht op het moment dat deze regeling... Ja, zeker. Dat, uh, dat was in 2009. Daar was aanvankelijk 1,5 miljard euro voor uitgetrokken. Dat is veel meer geworden... Uh, en heeft enkele honderdduizenden auto's toen van de weg kunnen halen, heeft ook de stimulans voor de nieuwe verkoop opgeleverd. Alleen het jaar daarna stakte de verkoop weer verder in. Want ja, iedereen had zijn aankoop naar voren gehaald. En uiteindelijk het jaar daarna gezegd. Ja, ik heb al een nieuwe, ik hoef geen nieuwe auto te kopen. Dus het werkt niet altijd op lange termijn. In Nederland is het gebeurd, in Duitsland is het gebeurd. Waar is het ontstaan eigenlijk, de plan? Het, het is in Frankrijk eigenlijk in de jaren negentig ontstaan... Uh, onder de regering Balladur en daarna uh, Juppé. En dat waren ook uh, regelingen die een bijnaam kregen... de Balladuret en de Juppet. En toen heeft men enkele honderdduizenden oude auto's van de weg gekregen... en met name in Frankrijk, waar iedereen van zei... nou, bij die Boer, daar kun je nog wel een, een klassieke auto vinden... Er is ontzettend veel spul toen van de weg verdwenen. Maar ook dat was niet eigenlijk de bedoeling om uh, vervuilende auto's van de weg te halen. Dat speelde toen ook niet zo. Maar eigenlijk om de industrie een beetje uh, een, een ruggensteuntje te geven om weer meer auto's te kunnen verkopen. enige idee wat het effect is op het milieu van zo'n regeling? Uh, in, in, uiteindelijk heeft het, hoewel het niet de bedoeling was, in Frankrijk wel een effect gehad dat men een complete golf nieuwe auto's heeft kunnen verkopen. En een hoop echt vervuilende auto's vanuit de jaren 70 en nog ouder van de weg heeft kunnen halen. En in Duitsland natuurlijk ook. En in Nederland ook. En in Duitsland ook. In Nederland heeft het gewerkt. Heeft men uh, toen voor het hele land gold uh, rond 81.000 uh, nieuwe auto's kunnen verkopen daardoor. En andere van de weg gehaald. In Amerika heb je het ook gehad in 2009. Cash for Clunkers heette dat. Toen heeft men toch ook 700. Duizend auto's op die manier uh, zeg maar eerder van de weg haalt... ...en daarmee de verkoop van nieuwe auto's in een crisistijd weer kunnen stimuleren. Wat vind je van de keuze van de gemeente Den Haag... ...voor benzineauto's van voor 1991 en diesels van voor 2005? Uh, een auto van, benzineauto van voor 1991, daar krijg je maar 500 euro voor. Dus dat zet niet echt zoden aan de dijk. En uh, uh, zeker met die, uh, met die uh, aanvankelijk geldende vrijstelling van motorrijtegenbelasting voor klassieke auto's. Die van de baan is voor uh, zeg maar de de de, timers, de jongere klassieke auto's. Ja, uiteindelijk zullen de mensen zelf hun auto wel van de hand doen... en dan iets anders uh, kopen. Uh, die diesels, uh, die 3.500 euro, dat gaat voor uh, dieselbestelwagens. Uh, de wat zwaardere bestelwagens. Ja. Dat zou een, een, een positief effect kunnen hebben... omdat uh, die vaak wat uh, later aan de Europese eisen zijn gaan voldoen... dan personenwagens. Bovendien hebben die in korte tijd veel uh, kilometers gereden. En dan, uh, ja, dan gaan ze die misschien eerder vervangen. Maar door de bank genomen is een auto van, Ford, uh, van, van 2005 of 2004 een diesel. Die is pas halverwege zijn, zijn, uh, zijn technische levensduur. Uh, dus uh, enerzijds haal je een... Een beetje vervuilende auto van de weg. Want hij is niet zo erg vervuilend als een auto uit 1991. Nee. Aan de andere kant, een nieuwe auto die gemaakt moet, dat, dat kost ook energie. Dus een beetje kapitaalsvernietiging. Al met al ben je niet zo positief over dat plan in de gemeente ben Den Haag. Niet echt positief daarover. Vooral ook dat het zo, zo lokaal is. En, en dat, het, dat het maar een, een speldenprik is op het grote geheel. dat je binnensteden schoner wil maken. Dankjewel, Wim Ouderwening. Goede vakantie. Dankjewel. Ah, Gets.fm je ziet het regelmatig in het straatbeeld. Een historisch pand met een hypomoderne uitbouw. Laatst nog in Zwolle bij Museum de Fundatie. Het zag eruit alsof er een ruimteschip op het dak is geland. Ziet er nog zo uit. En ook in andere steden is veel van die moderne architectuur te vinden tussen de oude gebouwen. En daar moet snel een eind aan komen, zegt Jan Den Boer. Hij is projectmanager en schrijver van het boek De Stad is van Iedereen. Goedemorgen, meneer Den Boer. Goedemorgen. Waarom vindt u het maar niks, al die moderne architectuur en die historische binnensteden? Nou, kijk, het verschil tussen een traditionele en moderne architectuur is dat. Traditionele architectuur zoekt altijd aansluiting bij de omgeving. En het mooie van onze historische binnensteden is dat... hoewel er verschillen zijn, het allemaal aangesloten is. Moderne architectuur trekt zich niks aan van de context is een soort internationale architectuur die ook altijd een beetje dezelfde functionele uitstraling heeft. En op sommige plekken is dat misschien geen probleem. Maar als je dat te veel in die binnensteden zet, dan haal je de hele kwaliteit weg die het zo mooi en harmonieus maakt. En wat bedoelt u met dezelfde functionele uitstraling? Een functionele uitstraling, dat is uh, bij moderne architectuur meestal toch, uh, als ik het heel onvriendelijk mag zeggen, een vierkant doosje van staal, glas en of beton. Goedemorgen meneer Hoofd. Goedemorgen. Ronald Hoofd zit in een studio in Amsterdam. Heeft een architectenbureau en recenseert wekelijks gebouwen in het parool. U bent ook verantwoordelijk voor zo'n moderne uitbouw waar Den Boer een hekel aan heeft. Wat vindt u van zijn ideeën? Nou, we hebben een, uh, een ronddoosje gemaakt. Uh, uh, er zit weliswaar glas in, maar er zit ook brons in. Ja, ik weet niet waar meneer. <laughs> ik vind het wel een, een, een grappig idee uh, op zich. Ik, uh, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het zelfs, als je het verder doortrekt, dat je alles wat na, nou, na 1800 of na Misschien na 1850 of misschien 1875. Of 1920 gebouwd is dat je dat weer afbreekt en, en de stad terugbrengt in de 17e eeuwse staat. Is dat de bedoeling, Meneer den Boert? En dan, en dan, en dan, ver, en dan vervolgens kan je natuurlijk grote slagbomen eromheen zetten en mooie entree heffen. En dan hoef je ook geen uh, nationaal museum meer te maken. Het is het is natuurlijk een, een beetje, beetje gekker Nee, dat heb ik natuurlijk helemaal niet gezegd. Uh, nee, wat dat ik juist dat, dat zeg, klopt, van zeg ik. ook die historische uh, omgeving... die zich elke keer stap voor stap. Ik heb overigens ook de uitbouw gezien van meneer Teovert... aan de Rembrandtplein. Ja, hij zegt, we hebben en, een mooi ronddoosje gemaakt in dit geval. Wat, wat mij betreft is dat nou niet de meest foute uitbouw... want dat <laughs> sluit nog steeds aan bij de context van de Rembrandtplein. Omdat het, waar het rond is? Waar het echt misgaat is bijvoorbeeld de Stad Schouwburg in Amsterdam. Prachtig monumentaal gebouw en er staat een vierkant rode, rode doos op. En dan ook het verhaal erachter. Nou, in eerste instantie wilde de architect veel meer contextgebonden gebouw maken. Vervolgens kwam een nieuw lid van de welstand die zei het mag niet historiserend zijn, het moet modern zijn. En met name die machtswerking van welstand aan anderen, waardoor eigenlijk het modernisme een soort dogma is, dat stoort me. En als je dan heel veel kerkjes in Nederland ziet met allemaal van die doosjes eraan, meestal ook nog in een hele slechte kwaliteit. Kerkjes worden verbouwd, gerestaureerd, wordt een heel doosje veel, omgezet? Nou, heel veel kerken die willen uitbreiden, daar wordt dan een doosje aan vastgezet. Zo'n vierkant doosje van staal of glas. Ik ben zelf ook projectleider in uh, Utrecht. In Vleuten kwam ook zo'n kerkrentmeester naar mij toe. Die wilde uitbreiden. Gewoon in dezelfde stijl. We gingen spreken met zijn stedenbouw en welstand. En in de eerste instantie zei dat kan niet, want historiserend. Mag niet. Je mag niet uitbreiden in de stijl van de middeleeuwen, bijvoorbeeld. Nee. Mag niet, mag niet. Ja, dat, ja, dat wordt gezegd. Het, het, Ik bedoel, is, dat zijn het, mijn collega's. Het, het, het, het, het, is het, ook, het is ook wat je wil. Hè. U heeft het over de opleiding dan. Uh, Kijk, is, me, men, Mensen die, uh, die, die dragen tegenwoordig ook uh, uh, gimpen en geen klompen. En, en, en communiceren via e-mail en niet via een postduif. Uh, je leest gewoon in de 21ste eeuw. En, en, en, en het is niet zozeer dat mensen niet meer dat kunnen uh, bedenken of tekenen of bouwen. Uh, je hebt ook opdrachtgevers nodig die het willen betalen. Hè. Uh, bij ons thuis zeggen, zeggen ze: als je, als je, iets, als je echt vakmanschap wil hebben, dan kost um, dus het duur. Het dus het is ook een kwestie van geld, van economie. Nee, maar, ook van het, wat, het, maar ook van wat je wil bouwen. En het gaat volgens mij allemaal om, uh, alleen maar om, om kwaliteit. En er wordt, uh, er wordt heel slecht gebouwd uh, en, en slecht ontworpen. Uh, in, uh, modern. En uh, er wordt heel slecht gebouwd en slecht ontworpen, traditioneel. Meneer ja, de Boer. Ik vind, ik, vind, ik vind het onderscheid echt heel arbitrair. Meneer de Boer, natuurlijk is het alleen maar om kwaliteit. Ik krijg, krijg hem niet gestopt, want hij zit in een andere nee. studio, dus normaal gesproken... Het gaat, dan, het gaat alleen maar om kwaliteit dan, dan en om liefde, dan en, een, om liefde, en, om aandacht, liefde en om microfoon dicht, maar van dat kan van. nu in dit geval niet. Nee, kan wel. Ik heb Boer. Ja, Kijk, de argumenten die meneer het hoofd noemt... Natuurlijk gaat het om kwaliteit... Maar wat je in Nederland dus ziet is dat uh, er weinig kwaliteit is... in de traditionele architectuur, omdat het niet onderwezen wordt. Met name niet in Delft, dat zeggen ook de hoogleraren. Vervolgens is het argument, de kwaliteit van de traditionele... Architectuur is onvoldoende, dus we bouwen het niet. En die vicieuze cirkel moet wel doorbroken worden. Maar, maar dat is niet bedoel, iets wat ik maar, zelf maar, verzin. Wat, wat bedoelt dat u dat met traditioneel wat... bouwen? Is dat, is, dat, is, dat, is, dat, is dat wat de Neandertalers bouwden? Of de, nou, of de boeren, ik vind dit boeren beetje, en tuinders? Uh, meneer, of de 17e eeuw? Meneer Hoofd, u stelt een vraag en daar moet meneer Den Boer even antwoorden. Ja, en Ik zou willen dat u niet op zo'n flauwe manier argumenteert, want dat is... Hoe de discussie heel dikwijls geboord wordt. Ik kom hier met argumenten en nu begint over Neandertalers. Dat is een beetje de manier waarop uh, moderne architecten dikwijls proberen de macht te grijpen. Met vrouwen, emotionele argumenten. En laten we maar nu eens eenhoudig antwoord op, op de voor vraag Voordat we het gaan hebben over de manier van discussiëren, gewoon Kort, uh, antwoord op, korte, het antwoord op de welke, korte vraag. Welke traditie heeft ja, u over? Ja, die de kennen wij nog. Ja. De vraag is. Welke. Well, nou, meneer Hoofd, welke vraag was het? Welke traditie heeft u het over? Uh, Kijk, er zijn heel veel tradities en het modernisme is een van de vele tradities, uh, geworteld in de jaren 20 van de vorige eeuw. En we hebben heel veel andere architectuurtradities die je in allerlei architectuurstijlen in Nederland kan vinden. En het interessante is van onze binnensteden dat je meestal die verschillende tradities op een hele zorgvuldige manier op elkaar ziet aansluiten. En wat nu dikwijls gebeurt, is dat gezegd onder naam van... Uh, historiserend mogen al die tradities niet meer. En kan het alleen nog modern. En mijn pleidooi is om een heel van. Zorgvolige... Is dat zo trouwens? Kan het alleen nog maar modern? Denken? Dat is mijn vraag aan meneer Den Boer, meneer okay. Hoofd. Ik, ik doe uh... 22 jaar dit werk als projectmanager. En ik heb heel veel meegemaakt... dat stedenbouwkundigen welstand dit doen. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan... Bekende architecten, directeuren van la instituties. Het wordt alles erkend. Mijn boek staat er vol mee met voorbeelden, die argumenten. Misschien moet meneer Hoofd eerst die argumenten lezen voordat die vrouwen op. Nee, meneer maakt. Hoofd. Uw reactie, meneer Hoofd. Ja, ik, ik zie het, het neotraditionalisme zie ik overal opduiken. In Amsterdam West heeft meneer Krier uit Luxemburg die heeft een. een, een, een een, uh, een heel stadsdeel uh, ontworpen uh, in, die, in die manier. Aan het ei zie, uh, zie ik pakhuizen ontstaan die, die op van alles lijken. Uh, op allerlei Neo-stijlen lijken uit de 19e eeuw. Dus het gebeurt dan eens door Ik denk dat het uh, dat dat het een beetje een ouderwetse discussie is, eerlijk gezegd. Uh, dat, dat, het, het bestaat allemaal naast elkaar. Sjoerd Soeters is de meest uh, succesvolle stedenbouwkundige ontwerper van Nederland. En die maakt eigenlijk alleen maar historiserende uh, ontwerpen... stedenbouwkundig en architectonisch, op architectuurniveau. Dus ik, ik, dat ik, klopt. Zie, ik, ik zie dus dat in deze de nieuwbouw... dat schrijf ik ook in, de, de, voor in de NRC... van de NRC. Dus uh, die traditionele nieuwbouw steeds meer opkomt. Ik zie ook die... Uitstekende voorbeelden van short shooters. Maar waar ik op dit moment dus bezwaar tegen maak, dat met name bij de aanbouw van monumenten. daar nog heel weinig ruimte voor is. En daar. Het is een kwestie van geld ook, zegt meneer Hoven. Nee, dat is niet zo. Ik heb daar ook. Uh... Ik heb bijvoorbeeld een van de hoofdpersonen van Bouwfonds gesproken. die zegt: het is geen kwestie van geld, het is een kwestie van keuze. En als je uh, traditionele wil bouwen, dan kan je dat ook op een fabrieksmatige manier. En dan kan je eenzelfde kwaliteit neerzetten voor hetzelfde geld. Maar dat zijn keuzes, esthetische keuzes, die je moet maken en waar ruimte voor moet komen. Ook bij de aanbouw van monumenten. Zijn er, bij, die, bij die uitbouwen zijn er nu echt geen lelijke uitbouwen te, te zien, meneer Hoofd? In Amsterdam bijvoorbeeld? Ja, oh, het, het, maar lelijkheid, het is, het is allemaal een beetje een kwestie van smaak. Kijk, uh, de, de, de, de, de grap is dat meneer. Denboer uh, het over kerk heeft. Nou, ik heb even een rondje langs de nieuwe kerk, de westerkerk, de oude kerk, de zuiderkerk en de noorderkerk gemaakt. Nou, ik kon, kon geen doosje bekennen, laat staan een vierkant doosje. Um, uh, dus ik, ik, begrijp, ik, begrijp, ik, ik, ik begrijp uh, dat, dat, dat meneer Den Boer wellicht de, de, de, de aanbouw van, het, uh, van de Stad Schouwburg uh, niet, niet vrij vindt. Uh, nou, daar kan je over, over twisten. De Stad Schouwburg is zelf overigens ook een anomalie. Die, die, uh, die stond aan het eind van een 17e van eeuwse 17 gracht, uh, de de, de, de Lijnbaansgracht, Die daar toen ook niet hoorde. Wat ik wil zeggen is dat het patina van de tijd altijd uh, wel wat goed maakte uiteindelijk. Uh, grappig genoeg is die, die, die doos van de, van de Stad Schouwburg... dat is niet een doosje. Dat is een gigantische ding. Die, ja, uh, die, een enorme die doos. Die je min of meer uh, <laughs> uh, ook in de bui maar had neer kunnen zetten. Maar, maar, ja, als zijn het op, als je, maar als je op het Leidseplein staat... of op het kleine gartman staat... of voor, voor het Amerikaanse... dan zie je hem nauwelijks. Dat vind ik op zich een knappe prestatie. Projectmanager en schrijver Jan Den Boer en Ronald Hoofd... hebben het over dozen vanochtend en over de kwaliteit daarvan. En of we dat moeten willen, ja of nee, een moderne binnensteden. Hartelijk dank voor deze discussie, heren. Graag gedaan. Dag, meneer Hoofd. Dag, meneer Den Boer.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 Album zeggen de Amerikanen dan Ashes and Fire van uh, Ryan Adams uit 2011. En daarvan dit nummer, Change of Love. De Proloog. Zeker, de gids.fm maakt vanaf morgen plaats voor het wielerprogramma De Proloog. En daarin wordt de Tour de France op de voet gevolgd. En zeker ook het circus daaromheen. Drie weken lang, elke werkdag tussen 11 en 12, De Proloog. Gepresenteerd door Deborah de Deborah, goedemorgen. Goedemorgen Felix. De Tour begint zaterdag, maar De Proloog start al morgen. Ja, nou, het woord zegt het al hè. Ja, we doen tacticaal. gewoon het voorwerken, de proloog, het voorspel voor het echte werk. Dus we zijn er gewoon morgen. Al. En dan gaan we heel langzaam van start en dan gaan we een beetje naar die zaterdag toe. Wanneer het gewoon echt losbarst. Want zaterdag begint het op kortje. Ja. Zonder prologen, trouwens. Het is meteen een eerste etappe van... Uh, een nou, goede etappe, hoor. Nou, 213 kilometer. En ook uh, een berg aanstaan. op en berg af. Het gaat een beetje inderdaad uh, heuvelachtig, maar het end. dan is het weer mooi vlak... en krijgen de echte sprinters weer een mooie kans. Als ze tenminste nog voorop liggen, natuurlijk. Dat weet je nooit. En drie weken lang ga je het alleen over fietsen hebben? Nou ja, alleen alleen. Hoe hou je dat vol? Water en brood, natuurlijk, zeggen we dan. <laughs> en goed rusten. Um, nou ja, het is, het is natuurlijk het fietsen, want we volgen de koers. Maar er komen natuurlijk ook allemaal mensen langs... om te vertellen over hun passie voor het fietsen. We krijgen bijvoorbeeld Leon van Bon. Ja. Uh, bekend als uh, oud-renner. Uh, die, die fotografeert nu, toch? Ja, dus dat is heel erg leuk. Dus die gaat nu van de heel andere kant het peloton bekijken. En dan komt hij weer ons vertellen. Uh, we krijgen bijvoorbeeld uh, Bart van Lo. Uh, gisteren nog te zien trouwens uh, bij onze collega's uh, uh, bij de VRT... die uh, de mol van Toe beklom in twee uur en 51 minuten. Uh, de chanson Evangelist komt bijvoorbeeld dus ook langs. En we gaan alle boeken die nu uitkomen... want er is een rits aan boeken verschenen, hoor omdat het natuurlijk de honderdste tour is. Um, nou ja, ik bedoel er ligt een stapel op mijn bureau waar bijna niet meer doorheen te kijken is... maar die worden ook gerecenseerd door bijvoorbeeld uh, Arthur van de Boogaard Ook een schrijver. Marijn de Vries, succesvolle uh, vrouwelijke wielrenster, komt langs. Fiets bij Lotto Belisol. Komt ons ook vertellen... Uh, nou ja, goed, hoe haar dagen eruit zien. En die heeft dan net de Giro voor de Vrouwen ook gereden. Dat en wie, wie komt spannend. er morgen? Uh, morgen Wim Daniels over het wielerjargon. En uh, Anne Spapens en Monique Huidink... die hebben een boek geschreven, Thuis voor de Tour. Hoe jij thuis de tour kan bekijken. En, en loopt er, leven. behalve de verslaggevers van Radio Tour de France... ook nog iemand rond in Frankrijk speciaal voor de proloog? Speciaal voor de proloog, ja, buiten de wielrenners. Natuurlijk, Filemon Wesselink is daar voor ons. En die volgt het tourcircus met zijn eigen verbazing en eigen verwondering. En dat vertelt hij ons dan. Um, en natuurlijk de verslaggevers in Nederland. Je zei het al, maar ik moet ook nog even vermelden... dat je een prachtige prijs kan winnen in de proloog. Ja. Ja. ja. En nou, wil ik, nou moet jij natuurlijk weer aan mij vragen wat. En dan ga nee, ik het dat vraag ik niet. Nee. Een heel mooi shirt. Uniek wielerfjord. En hoe rijdt dat wil ik? Zal niet flauw zijn. Uh, uh, wij hebben onze quiz. De aankomst, heet die. Uh, je hebt misschien wel eens, als je op de fiets hebt gezeten... een stemmetje in je hoofd. Dat gaat... Ja, hij ligt op kop. Nog maar 100 meter. Hij heeft zich losgeworsteld uit het peloton. Daar gaat hij. Ik heb dat nooit, hoor. Nee. Maar jij hebt dat vaker. Ik heb wel eens een stemmetje in mijn hoofd. Maar met mij nog... Nou, honderden, misschien wel duizenden Nederlanders die dus op de fiets zitten. Ja, ik had laatst nog iemand hier in de studio, die had dat ook. En ja, dat klopt. Die heeft er een boek uh, over gehad. Ja, ja, zeker. Um, en weet uh, je, ook naar aanleiding daarvan en uh, in samenspraak met hem hebben we besloten: laat al die Nederlanders die dat stemmetje hebben, laat het naar buiten komen, um, geef het aan ons door, mail ons met bijvoorbeeld een filmpje of een geluidsfragment van dat stemmetje, maximaal 30 seconden. Of je mag het ook tweeten. Dat is natuurlijk wel een opgave om het in 140 tekens kwijt te Maar je te kan kunnen. dus ook je eigen finishreportage thuis maken. Dat mag. Eerst over de meet, zoiets. Zoiets mag. Als het maar 30 seconden is. Ja, niet langer. Dan zit je daar alleen in de keukentafel en heb je verder helemaal geen geluid van toeters en bellen om je heen. Nee, dat is zo. Maar dat heb je op de fiets meestal natuurlijk ook niet. Als je daar zit in zo'n polderlandschap en je bent aan het trappen tegen de wind in. En in je hoofd ook niet dan? Nee, maar wij vragen dus aan iemand, maak, maak, maak, maak het kenbaar. En het moet moet een beetje uh, spannend en gedurfd zijn. Dus niet te bescheiden, niet van... oh, hij heeft uh, gefietst en nu komt hij als eerste over de meet. Het moet echt, ja, het moet lekker zijn. Het moet vet zijn. Het moet, het moet mooi zijn. Het moet jouw aankomst zijn in jouw hoofd. Ja, die ja, eigenlijk nou, een etappe van 300 kilometer. Uh, Bloed, zweet en tranen. Zes bergen erin uh, van de eerste categorie. En dan ja. kom je uiteindelijk toch uitgeput weliswaar... maar als eerste over de meet. Dat is het idee. Ja, en dan, dan win je mooi. dus een boek overigens. Je kan een boek winnen, de aankomst. En dus dat heel mooie wielershirt van de Proloog. Speciaal voor ons gemaakt. En dat wordt gemaakt in? Uh, het ligt in Italië nu op de rol, als ik me niet vergis. Nou, wat zijn de kleuren? Het is een heel mooi uh, wit shirt... Uh, en daaronder loopt het een beetje zwart... en er loopt een gele lijn overheen met uh, de beoogde uh, toerwinnaar... want dat ben je dan een beetje. En in de achterzak zit heel mooi dat boek gestoken... wat je dus ook kan winnen. De Borablekkerdorst over de proloog. Veel plezier de komende weken. Dankjewel. Wat is er vanavond te doen op televisie? Nou, er is voetbal op, uh, op Nederland 3, de Confederatie Cup. De Confederation Cup. Weinig voetballiefhebbers kenden dat toernooi... maar nu zo langzamerhand wel. De winnaars van de kampioenschappen in de diverse werelddelen... treden tegen elkaar in het strijdperk. Samen met het Organiserende Land en de wereldkampioen. Het Organiserende Land is in dit geval Brazilië. Is altijd zo voorafgaand aan het WK. En vanavond de halve finale tussen Italië. De winnaar van het EK tegen wereldkampioen Spanje. Zeer benieuwd wie van die twee het in de finale gaat opnemen tegen Brazilië. Want dat land won gisteren de andere halve finale tegen Uruguay met 2-1. Italië Spanje vanaf tien voor negen op Nederland 3. En tegen middernacht begint de documentaire Kuchu en daarin wordt David Kato gevolgd... een van de eerste openlijke homoseksuelen in Oeganda. En dat is geen vrolijk land voor homo's en lesbiennes. De homo-haat groeit daar met de dag... en er is zelfs een wet in te maken om homoseksualiteit... met de doodstraf te berechten. De documentaire Kuchu begint om vijf voor twaalf op Nederland 2. Dus dat wordt nachtwerk.